4 uur, Mariel Hageman met het NOS Journaal. In het opvangcentrum bij Oslo voor nabestaanden en overlevenden... van de schietpartij van gisteren zijn tientallen ouders... die nog steeds niet weten hoe het is met hun kind. Het dodental van de schietpartij op een eilandje is nu vastgesteld op 85. Dat aantal kan nog verder oplopen... omdat er nog steeds wordt gezocht naar slachtoffers. Verder zijn sommige gewonden er slecht aan toe. Premier Stoltenberg is diep geroerd... na gesprekken met nabestaanden van de schietpartij...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 Air France heeft nu met de vakbonden overeenstemming bereikt... over de arbeidsvoorwaarden voor cabinepersoneel. De Franse luchtvaartmaatschappij is blij dat de staking... in de topdrukte van het vakantieseizoen niet doorgaat. Een achtergelaten boek heeft op een treinstation in Tilburg... vanochtend geleid tot wat opschudding. Iemand belde de politie met de mededeling dat een man... die schichtig om zich heen keek... een pakketje op, het, op de stationstrap had achtergelaten. Er stond met grote letters tijdbom op. Agenten ontdekten dat het een geval van boekcrossing was. Iemand laat op een openbare plek een boek achter. De vinder mag het lezen en moet het daarna opnieuw ergens anders achterlaten. Op het schutblad van de thriller Tijdbom van Jonathan Kellerman stond geschreven... Neem mij mee, ik ben een zwerfboek. Het weer. Bewolkt en kans op een bui, ook vanavond en vannacht regen. Morgen onstuimig. er staat een stevige wind en het regent de hele dag. Temperatuur rond 17 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Morgen in de slotaflevering van het Filosofisch Quintet... zijn democratie en rechtsstaat met elkaar in botsing gekomen. Daarover praten Adverbrug Brugge en ik met vicepresident van de Raad van State... Tjing Willink, hoogleraar Mensenrechten Hiers Ballin en essayist Bas Heijnen. Zondagmiddag om 5 over 12 bij Omroep Human op Nederland 1... het Filosofisch Quintet. I'm gonna find them Dit is Ben Lonkel Soul. soul de Soul-sensatie uit Frankrijk. Het album van Ben Lonkel Soul is nu overal verkrijgbaar. Met Geo Lippens, Sebastian Timmerman, Steven Dalebout, Aart Vierhouten, Dione de Graaf en Tom van Hek. 1. Drie minuten over vier, de zaterdag van de tour, En de tour moet nog beslist gaan worden. NOS. Voor een uur en een kwartier, een uur en twintig minuten, Lippens Dan weten we het, dan weten we het. Ja, dan weten we het. En dat startpodium, dat is toch een probleem hier hoor, in deze ronde van Frankrijk. Want de start van de winnaar van vorig jaar, het jaar daarvoor, eh, drie jaar eer, of twee jaar eerder, Alberto Contador, die duikelt ook al bijna van het startpodium. Daar gaat toch iedere keer iets mis. Het is net alsof de renners niet goed worden vastgehouden bij die start. Eerder zagen we het bij Philippe Gilbert gebeuren. En nu dondert ook Contador bijna van het podium af. En dat terwijl hij helemaal scherp stond. Want dan denk je, je kijkt naar de verliezer van deze want hij gaat hem gewoon verliezen. Dat is duidelijk 3 minuten, 55 seconden achter op de nummer 1 op Andy Schlek. Maar dan toch, dan komt hij naar dat podium toe. Dan zie je die adrenaline zo'n beetje uit zijn oren spuiten. En dan denk je, ja Contador is er helemaal klaar voor om hier een snelle tijdrit te gaan rijden. Het begin is in ieder geval slecht voor Alberto Contador. Ik kijk naar de binnenkomst van Sandy Kazar. Die gaat een redelijke tijd rijden. In ieder geval in de top 15 langzamer dan Liebe Westra. Dat dan wel weer. Sandy Kazar zometeen binnen. Maar de top 5 gaat zo meteen van start. En dan gaan we komen bij de beslissing van deze tour. De tour. De tour. Si vas al baile, baila conmigo. Si vas al carnaval, quiero ir contigo. Si vas a donde quiera, no me quedo atrás. Porque quiero amarte, más y más. ¿Para het vas, chacha? ¿Para dónde vas, oye mujer? Para dónde vas hoy? Oye. Para dónde vas? La, la la la. Para dónde vas? Por qué no me dices? Para dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? dacht, ik uh, misschien nog wel een keer een paar was Dat is zo heette het, het nummer van de Iguana. Er werd mij ook nog uh, in mijn oor gefluisterd toen ik niet helemaal wist uh, wie het waren. Aard Vierhouten, um, uh, over Spanjaarden gesproken, Alberto Contador, um, gaat rijden. En zo krijgen we de andere grote mannen. Kan Alberto Contador dat podium nou nog bereiken? Vroegen mensen mij bij de koffie vanmorgen. Toen zei ik, nou, misschien. Maar ja, ja. ik dacht, ik, zei, ik vraag het wel aan Aard vanmiddag. Ja, heel misschien. Heel misschien. Ja, het hangt allemaal af van zijn inzet en van zijn instelling. Zoals hij gisteren de keer ging eigenlijk dat hij op anderhalve kilometer van de streep pas uh, echt door zijn knieën heen ging... Zeg maar, om toch nog twee man te laten passeren. En is hij daartoe bereid en heeft hij dat, uh, die mentale kracht in zijn hoofd... om het toch nog een keer te doen in die tijdrit. Dat, daar hangt alles vanaf. En datzelfde geldt ook voor, voor Thomas Fouculea gelijk. Gelooft hij er nog in? Denkt hij dat hij uh, Frank Sleek kan pakken? Kan hij die minuut overbruggen? Dat is, dat is allemaal afhankelijk van, van, van hoe sterk ben je nog in je hoofd. En dan, uh, als Frank Sleek nou weet dat Andy achter hem aankomt... Hè? en hij gaat toch niet zo lekker, gaat hij hem dan opwachten... en als richtpunt dienen, een aantal kilometers... want het fietst toch lekker als je naar iemand toe fietst. Dus ik had mezelf zelfs afgevraagd of we de startvolgorde die moesten veranderen. Nou, er zit drie minuten tussen. En, ja. en het gevoel van uh, op die manier proberen de gele trui te winnen... dat zit helemaal niet in, in geen enkel stukje vezel van de familie Sleek. Dus ja, dat maar het zal... kan toevallig zo uitkomen, toch? Dat ja, hij zijn nee. dag niet had. Ik bedoel, we ja. hebben in sport nog wel eens vaker gezien... dat het niet in de vezel <laughs> zit en toch ja, zo wel eigenlijk... uitkomen. Kijk, drie minuten toegeven op Andy. Terwijl Andy de tijdred niet gaat winnen. En dan betekent dat hij wel heel erg langzaam rijdt. En dat hij zichzelf dan naar plek uh, 5, 6 uh, toezet. Dat dus, is dus eigenlijk een theoretische mogelijkheid. Die, die in de praktijk nooit gaat gebeuren. Dus in dit soort slechte scenario's. moet ik niet, uh, niet gaan doen. Nee, je moet niet beginnen aan een toneel. Oké, okay, uh, daarvoor gaan we het <laughs> gewoon. Um, wij krijgen natuurlijk een, een prachtig gevecht. Straks inmiddels. beeld is heel veel over gezegd. En wat mij opvalt. de helft van de mensen roept Evans... en de helft van de mensen roept Andy Slekker. Er zit niet. De, dit is iedereen weet dat het op secondes zal gaan aankomen. Ja, absoluut. En, waar ik nog een klein beetje... Ik, bedoel, ik, ben, ik blijf me roepen dat Andy het is. En ik verander ook niet meer daarvan. Nee. Al de twee maanden. Maar ik heb er vannacht toch wel even wakker van gelegen. Op een gegeven moment dacht ik... Van, ja, wacht even. Ze zijn allebei een keer tweede geweest. Alleen, Kadel weet dat dit toch wel waarschijnlijk zijn laatste keer is... dat hij überhaupt ooit de Tour de France ooit één keer kan winnen. En dat zit tot in het diepste van, zijn, van zijn, zijn zijn. Terwijl Andy jeugd overmoedt. Een beetje lak en niek, Af en toe in zijn uitspraken... betrapte ik hem gisteren er ook wel weer op. En ik denk van, ja, dat zal toch niet zwaar zijn? Had, dat je door het parcours nog niet verkend? Ja, ja. Bijvoorbeeld. B bijvoorbeeld. En dat in de auto gedaan en nog een keer gereden. Terwijl ja. Cadel speciaal voor Dovenee kiest... om die tijdrit. Ja. Omdat hij het gevoel had dat dat wel eens een sleutelpunt kon worden... in deze Tour. En... Die hele kleine dingetjes die konden toch wel eens ja, van invloed zijn... Op, op deze prestatie vandaag. Dus hier zit naast me iemand die twee maanden lang... zelfs na het minuutje tijdverlies zei... Andy slek gaat de Tour winnen. Ja. En nu toch is overmanwaard door de hele liefste ik, ik heb er twee uur van wakker gelegen vannacht. En uh, ik blijf natuurlijk gewoon veranderen gaan, daar niet van. Ja. Die dus 57 seconden zijn toch gewoon 57 tellen. En dan moet je op zo'n parcours maar goed zien te maken. Dus het wordt een hele spannende strijd. We gaan weer eens eventjes naar de Tour zelf. Want, Gio Lippus, het kan niet zo lang meer duren, volgens onze klokjes, of uh, de heer Evans gaat starten, hè? Ja, zeker. Hij staat al op het podium met die bekende blik van hem. Toch een beetje altijd die gekwelde blik, maar nu kijkt hij dan toch wel... Door die wat rooig oranje zonnebril naar voren. Eigenlijk een beetje op een mikpunt verderop in de weg. en Want hij weet dat hij meteen vanaf de starten moet gaan knallen. Jurylid naast hem. Die gaat hem vertellen hoe lang het nog duurt. De andere man houdt hem vast. En dan weet Cadel Evans dat het uur van de waarheid is aangebroken in deze Tour de France. Letterlijk het uur van de waarheid. Deze drie mannen die starten vlak achter elkaar aan. Eerst Evans, dan Frank Sleck, Drie minuten na Evans. En dan krijgen we Andy Sleck. Contador, inmiddels bezig aan zijn tijdrit. We hebben daar nog geen meldingen van gekregen van tussentijden. Maar dat gaan we zo meteen zien. Contador, die weet dat hij bijvoorbeeld 1 minuut 17 zou moeten goedmaken op Frank Schlek Om nog over Frank Schlek heen te wippen in het klassement. Maar goed, ik denk ja, het podium, dat is wel iets waar hij op gaat azen, Contador. Nu is Evans vertrokken voor zijn tijdrit. Misschien wel de belangrijkste tijdrit uit zijn leven. In de eerdere Tour de France ging het allemaal niet zo geweldig goed in 2000. Kon hij het gat niet dichtrijden naar Contador? Die won toen zijn eerste toer. 23 seconden was toen slechts het verschil in het eindklassement. In 2008 was het Sastre. 58 seconden verschil. Ook toen viel Evans tegen. Want Aad zei het net al: Evans, net als Andy Schlek, ja, ze hebben een wat dat betreft niet zo'n geweldige reputatie. wat betreft die slottijdrit. Want eh, Andy Schlek werd de afgelopen twee jaren gewoon tweede. En kon het toen niet bolwerken tegen Alberto Contador in de slottijdrit. Dit is het belangrijke. Gevecht. Het gevecht tussen Cadel Evans en Andy Slek. waarbij Frank Slek natuurlijk ook nog meedoet. Hij doet mee als figurant en daar kijken we naar Andy Slek. Ja, dat gezicht staat toch wel iets gespannender dan normaal. Het is een jongen die zich normaal gesproken niet zo druk maakt. Maar hij weet natuurlijk ook dat het ongelooflijk belangrijk voor hem gaat worden in deze slotfase. 42,5 kilometer rond Grenoble, waar Cadel Evans inmiddels begonnen is en meteen al in dat goede ritme zit. Ici, Radio Tour de France. Adele Rolling in the Deep. De grote mannen zijn op het parcours en bijna zijn ze er allemaal op, Guido. Eentje, eentje moet er nog. Andy Schlek, die in zijn gele trui. Voor het eerst trouwens, deze tour draagt hij hem, maar die in zijn gele trui. Op het podium staat van de start van de tijdrit. Dan maar hopen dat het allemaal goed gaat. Dat hij niet de weg heeft dat hij uit de pedalen schiet. Zoals dat bij Contador en Gilbert gebeurde. Maar goed, Andy slecht dus daar op het podium. En dat gezicht staat echt super strak hoor. Er wordt hem wel eens verweten dat hij niet echt voor de sport leeft. Dat het te veel een speelvogel is zoals de Belgen dat zo mooi zeggen. Onze zuiderburen. Maar hier weet hij toch wel dat het er echt op aankomt hoor. 42,5 kilometer beslissend voor het wedstrijd. Welslagen van je carrière. Nou, dat is misschien een beetje overdreven. In ieder geval voor het welslagen van deze Tour de France. Nog zes seconden. Nog vijf, vier, drie, twee, één. En weg is die en hij is goed weg aan die slek. Hij is vertrokken. Je zag hem nog even de lucht naar binnen zuigen. Echt in dat lichaam om maar zo gespannen mogelijk te staan voor de start van deze tijdrit. Om maar helemaal opgepompt te zijn. En nu is hij weg in zijn gele trui, gele handschoentjes. en Zelfs een geel stukje daar op zijn opzetstuurtje. Dat zal ongetwijfeld de teller zijn die hij bij zich heeft. En dan is hij vertrokken in de straten van Grenoble, Hagen, Publiek te langs. Eén voordeel heeft hij. De weg is inmiddels compleet druk. Droog geworden. Want dat was het nadeel dat Fabian Cancellara eerder in deze tijdrit had. Cancellara die toch een tijdrit moest afwerken op natte wegen. En dat resulteert voorlopig in een vierde plaats. Nog maar even het klassement. Tony Martin bovenaan. Thomas de Gent op de tweede plek. Dan Richie Pot en dan Fabian Cancellara. Beste Nederlander nog steeds in de top 10. Lieve Westra op de negende plaats. Inmiddels is ook Robert Geesing binnen. Die hebben we al binnen gemeld na de tijdrit. Hij reed een matige tijd voor zijn doen. Vier minuten achter Richie Port, of achter Tony. Martin, moet ik zeggen, Hancock, die ving hem op. Hoe ging je Robert? <laughs> Zoals altijd uh, is mijn tijd niet echt mijn uh, allergrootste hobby, maar ik denk dat ik na omstandigheden, ah, die zei rij, maar probeer maar onder de uur te rijden. Dus uh, ik had nog 25 seconden over, denk ik. Uh, dus, uh, <laughs> nee, na de omstandigheden ging het wel goed. Aan het begin was lastig, maar uh, aan het einde draaide ik wel weer lekker. Maar dat had ik vorige keer ook op dit parcours. Dus, uh, ja, al, uh, zo lichtjes bergaf, dat ja, hebben de meeste mensen denk ik, zo lichtjes bergaf, dat, uh, dat is mijn voordeel. Tenminste, dat vind ik wel lekker fietsen, maar dat hebben denk ik de meeste mensen. Wat is het voor rondje? Is het, ik hoor van de jongen van de andere renners, het, het is veel schakelen. Veel schakelen, ja, ik denk, uh, ja, ik heb alleen mijn kadance uh, ook altijd bij, zeg maar, dus ik probeer altijd, uh, ja, 104 omwentelingen te rijden. Ik weet niet waarom 104, maar dat draait op een of andere manier, dat draait het, het lekkerste voor mij en... Uh, uh, ja, dus veel schakelen om, de, om de, die krans te houden. En, uh, het is een, uh, een tijdrit uh, om te concentreren. Er ja een aantal hele lange stukken in. En uh, ja, niet te veel meer met jezelf te hebben. Hoe, rij je nou, hoe ben je nou deze rit ingegaan? Bedoel, kijk, het hoeft natuurlijk niet echt. Maar, hoe kan je, maar kan je een tijdrit minder dan vol rijden? Nou, ja, nee. Ja, ik, heb, ik heb niet helemaal vol gereden hoor. Maar... Uh... Uh, het laatste stuk wel. Uh, daarvoor uh, probeerde ik gewoon een goed tempo te vinden. En uh, ja, bedoel, uh, wat ik al meer had aangegeven heb, dus nou, het was nu gewoon uh, naar Parijs komen. En uh, daar hoort die tijd er ook nog bij. En dat is niet echt een dag waar je naar uitkijkt natuurlijk, uh, zoals vanmorgen. Maar uh, ik ben nu, uh, ja, het is weer een goede dag geweest om... Uh, ja. ja, ik ben daar niet meer voor. Het is wel een, een dag geweest, punt. Zo, je hebt het al over Parijs. Nou, als we het over Parijs hebben, dan gaan we, hebben we het over de gele trui. Wie staat er morgen daar op de Champs-Élysées in het geel? Ja, ja, ik denk zoals iedereen verwacht ik Evans. Uh, tenminste, ja. Waarom ah, zegt iedereen nou Evans? Nou ja, kijk, uh, ik weet niet of jij het wielrennen een beetje gevolgd hebt, maar ja, als je Andy zijn tijdrit uh, dit seizoen gezien hebt, ja, dan moet hij natuurlijk ontzettend verrassen, wil hij hier, uh, hier, uh, ja. 57 seconden. Ja, ik ken Evans allemaal. Dat is uh, ja, naar mijn idee een, een... Het is droog, de weg is droog. De zon begint een beetje te schijnen. Ja, ik heb een paar natte plekken gezien. Ik kan best zijn dat Andy daar uh, nog... Uh, nee, ik, uh, ik denk dat... Uh, ik verwacht Evans, maar uh, Andy zal niet de eerste keer zijn dat hij, dat hij verrast. Maar uh, ik verwacht Evans. Nou, we gaan kijken. Ja, ik, uh, ik, uh, ik volg uh, met jullie uh, hoe de, de ontwikkeling... Robert Geesink zegt dus Evans uit uh, vierhouten en hij zei ook tegen mensen die uh, en die spelen, heb jij het wiel. Ik weet niet of jij het wielrennen een beetje volgt. Dus dat kan jou ook bij deze, want uh, jij hebt ook gezegd dat uh, Evans dus uh, uh, slek. Maar uh, Geesink gaat hij te veel af op dingen van het voorseizoen wat jou betreft? Nou ja, dat is zijn, dat is zijn gevoel en de, daarmee kijkt hij naar statistieken en tabelletjes en. Uh, dan had Evans de vorige twee toeren ook gewonnen. Ja. En die heeft hij dus niet gewonnen. Dus uh, dan zijn we weer terug bij af. Als iedereen uh, ja. die manier gaat praten. Uh, het is denk, uh, Nee, Erik en... Breukink zei dat Geesing ook dat ging uithalen in de Alpen. Dat heeft hij ook niet gedaan. Ja. Aardvier hadden ze dat hij het niet ging doen. Dus ik, het is, jij voorlopig hou jij je eigen mening. Jij kijkt ook, wij zien altijd mensen gewoon hard fietsen allemaal. Jullie kijken op een andere manier. Je hebt Evans en Slek allebei even in beeld gezien. Nog niet al te veel. Kun je daar iets van zeggen voor je gevoel al? Nou, wat er opvalt is dat Evans in zijn bepaalde ritme zit. Hij beweegt een beetje met zijn bovenlichaam en met zijn hoofd. Er zit een bepaald, ja, een klein tikje in, zeg maar, wat hij altijd heeft, ook bergop. En dan heeft hij ook met zijn tijdrit. En soms zie je dat daar een beetje kramp in zit. Een beetje een niet soepele beweging. En dat kan ik nu op dit moment nog niet ontdekken. Dus ik, ik heb wel het idee dat hij redelijk ontspannen aan het... Rijden is uh, wel voluit, maar niet met die. Het moet, het moet, het moet, het moet. Met ja. die, die druk, zeg maar, die je zelf Wat, Want is dat het gevaar dat je zo hard weg wil en dat je, dat je als het ware ja. zoveel van jezelf vraagt dat je ergens dan jezelf op een hele andere manier gaat tegenkomen? Ja, dan, dan, dan zit je op kilometer 30 en dan denk je van: oh, wow. Uh... Het gaat echt niet, echt niet lekker, terwijl je het idee had dat je het heel lekker ging. En als je dan die tussentijden krijgt, dan schrik je, je helemaal te pletteren. En dat is een beetje dat krampachtige. En dat, ja, dat moet je zien te voorkomen. Dat je, dus, uh, je balanceert op, echt op een randje van voluit, maximaal gaan... en proberen bij het les te blijven in je hoofd. En dat is, uh, dat is best moeilijk. En uh, voor Andy Schlek, want mensen zeggen altijd... Ja, het is gunstiger als je daarna rijdt. Maar dan denk ik altijd, ja, het is alleen maar gunstiger... als het qua tijd een beetje redelijk loopt. Anders ja, als ze dan eens een valse tijd in je oortje geven, heb ik wel eens gehoord. Ja, dat is wel eens gebeurd. ja. Maar dat is dan uh, de geloofwaardigheid. technologie van, van de kou grond. Van, de, de, van, de, dus van de ploegleider die eraan gaat op dat moment. Want dan zou je nooit meer met zo'n man achter je nee. kunnen rondrijden. Dus dat, dat zal hier zeker niet gebeuren hoor. Want het gaat hier op scherp. en uh, als Andy extra zijn best moet gaan doen, dan uh, zullen ze hem dat nog een keer gaan toeroepen, als hij al dat niet doet, natuurlijk. Kortom, wij kijken naar wielrennen en we weten nog niks van tijd. <middels> Of Gio Gio, wordt er al iets gemeld over de eerste kilometers van ze? Nee nee, nee, nee, nee, er wordt nog niks gemeld. Ja, nu toevallig wordt er wat gemeld. Nu wordt er uh, gemeld dat uh, het klassement dat uh, Evans in ieder geval iets dichterbij sluipt. Want hij had een achterstand van uh, 57 seconden op Andy Schlek. En op dit moment heeft hij virtueel, maar dat zijn GPS-metingen. Ze zijn niet helemaal zuiver. Maar zou hij op 42 seconden rijden van uh, Andy Schlek. En dat betekent dus dat hij in ieder geval iets heeft... Uh, teruggepakt van die achterstand. Dat hij een seconde of veertien heeft teruggepakt. Cadel Evans dus in ieder geval bezig met een betere tijdrit dan Andy Schlek die daar in het geel tussen die haag van mensen doorrijdt en dan toch geconcentreerd zal moeten blijven. Vorig jaar reed hij een prachtige tijdrit in de Medoc. Toen leek het er zelfs even op dat hij Alberto Contador nog ging bedreigen. Hij kwam zelfs tot op één seconde van Alberto Contador. Toen toch een beetje de ongenaakbare ja, aanstaande winnaar van de Tour de France. Maar uiteindelijk toen moest hij toch nog wel flink toegeven. Toen kwam het allemaal niet goed. Toen, toen verloor hij uiteindelijk toch nog 31 seconden op Contador. Ik heb ook de finish tijd van de laatste Nederlander. We hoorden zojuist Robert Geesink. De beste Nederlander in het klassement is natuurlijk Rob Ruig. En die staat voorlopig op de 36 e plaats. 4 minuten 43 seconden. Achter Tony Martin kwam hij over de streep. Net buiten het uur. 1 uur en 16 seconden. Dat deed Rob Ruijg erover. En toen keken we meteen ook even naar die tijd van Jelle van Endert. Want dat was even belangrijk. De strijd om de top 20. Jelle van Endert stond 20. in oh, het klassement. Uh, Rob Ruijg stond 21ste. Maar Jelle van Endert die rijdt maar één seconde langzamer uiteindelijk dan Rob Ruijg. Dus betekent het dat er niets verandert in die stand. Want Peter Velits, de nummer 19, die reed zelfs veel sneller. Dus blijft Rob Ruijg gewoon op die 21ste plek staan in het algemeen klassement. Maar goed, de debutant heeft het prima gedaan... Dat was dan de laatste Nederlander. Vandaar dat we ons nu maar gaan concentreren op die toppers. Met name natuurlijk op Evans en op de, bij de slekjes. Maar we kijken toch ook graag naar Alberto Contador. Want ook die is nog ergens mee bezig. Björn Ries riep vanochtend zijn ploegleider. Contador moet gewoon voor het podium gaan. Dat is het enige wat hem nog rest hier. Hij moet ervoor gaan. Maar dan moet hij wel een verschrikkelijke harde tijdrit gaan rijden. We zijn heel erg benieuwd naar de tussentijden straks. Bij die eerste meting. Die eerste meting die we gaan krijgen in... En daar zien we dan dat Contador in ieder geval voorlopig de tweede tussentijd heeft genoteerd. Dan is hij toch met een hele snelle eerste fase van die tijdrit bezig. Hij is slechts 21 seconden langzamer dan Tony Martin daar op dat punt. En 1 seconde sneller zelfs dan Edwald Boasson hagen 4 seconden sneller dan Thomas de Gent. En 9 seconden maar liefst sneller dan Fabian Cancellara. Contador dus ook bezig aan een goede tijdrit. Maar we knijpen hier in de handjes. En zijn heel benieuwd wat er straks gebeurt met de tijdrit. Van de mannen in de top drie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 the truth Man, that's him Did You Do It van Stretch. Radio 1, het NOS-journaal. Het is bijna 1 minuut over half vijf. Hier zijn de hoofdpunten met Onno duiven Goedemiddag. Het dodental van de schietpartij op het Noorse eiland... is met 1 gestegen tot 85. Dat aantal kan nog oplopen, want er wordt nog steeds gezocht naar slachtoffers... en sommige gewonden zijn er slecht aan toe. De Noorse koning en koningin en premier Stoltenberg... hebben de nabestaanden bezocht in het crisiscentrum in de buurt van het eiland. In het oosten van China is een hoge snelheidstrein ontspoord. Volgens het Chinese staatspersbureau zijn op een brug twee wagons uit de rails gelopen en in een rivier gestort. Het is nog onduidelijk hoeveel mensen er in de trein zaten. Reddingsteams zijn op weg naar de plaats van het ongeluk. Dat gebeurde bij de stad Wenzhou. De luchtvaartmaatschappij Air France wordt toch niet gestaakt midden in de zomerse topdrukte. De directie heeft een akkoord bereikt over de arbeidsvoorwaarden voor cabinepersoneel. Dat zou komende week het werk neerleggen, onder meer vanwege een conflict over de pensioenen. En op het station van Tilburg heeft een achtergelaten boek vanochtend geleid tot wat opschudding. Een pakje met tijdbom erop was volgens een verontruste getuige neergelegd door een schichtige man. De getuige belde daarom de politie. Uiteindelijk bleek dat het boek de titel tijdbom had en was achtergelaten opdat de toevallige vinder hem kon lezen. En dat is nieuws op dit moment. Het weer. Met Erwin Krol. Er zijn een paar buien, er zijn wat opklaringen tussendoor. Maar wat veel belangrijker is in het noorden van het land... daar is het op dit moment echt non-stop aan het regenen. En dat trekt geleidelijk aan naar het zuiden. Bovendien waait het hard windkracht 6 aan zee op sommige plaatsen... in het waddengebied windkracht 7. Nou, vanavond en vannacht is het dan over het algemeen gewoon zeer regenachtig weer. Het wordt niet veel kouder dan een graad of 12. Het blijft hard waaien, windkracht 5, 6, lokaal windkracht 7. En dan morgen overdag over het algemeen bewolkt periode... Met regen. Een straffe westelijke wind. Geleideraan zal die iets afzwakken ten opzichte van vandaag. En het wordt niet warmer dan 14 à 16 graden. Maandag doen we dat nog eens dunnetjes over. De wind zwakt af, maar het is nogal bewolkt en regelmatig regent. Het wordt overigens iets minder koel, cool, graden of 18. En vanaf dinsdag is er kans op een enkele bui. Maar verder zijn er ook perioden met zon. En de temperatuur die komt weer net boven de 20 graden uit. Drie minuten over half vijf. Gio, we willen tijden, maar weet je al iets? Contador is verreweg het snelst van alle mannen op het eerste tussenpunt. Maar moet gezegd worden, Cadel Evans, Frank Schlek... Kedell Evans komt er trouwens nu door. Hij rijdt, even kijken, hij rijdt zelfs sneller dan komt dat. Nee, hij rijdt exact dezelfde tijd zelfs dan komt dat door. 20, exact dezelfde tijd op de seconde. nauwkeurig dezelfde tijd. Ja, en dan is het maar de vraag wat de slekkies daar op dat uh, punt doen. Wij kijken trouwens naar uh, Pierre Rolland, Die binnenkomt, de man in de witte trui. Is niet zo interessant. De winnaar van gisteren natuurlijk uh, de etappe. Hij pakt voorlopig de dertiende tijd. Doet het dus voor hem prima. Maar het gaat natuurlijk om het gevecht. Het gevecht tussen Cadel Evans en Andy Schleck en misschien Frank Schleck... toch ook een beetje als een soort dark horse daartussen. En wat doet Contador? Contador en Evans rijden dus een prima tijdrit. Want kijken we naar die tussentijd daar in Visiel. Dan staat Tony Martin daar nog steeds vier aan kop. 21 seconden erachter Evans, 21 seconden erachter ook Alberto Contador... en dan pas Hagen, de Gent en Cancelara... de mannen die al veel eerder vandaag in actie zijn gekomen. Nu kijken we weer eventjes naar wat er allemaal gaat gebeuren... We krijgen voorlopig alleen de echte tussentijden daar op dat punt. Ik zou toch eens graag weer het verschil willen zien tussen Cadel Evans en Andy Fleck, Want ik heb het idee dat die Evans toch wel langzamerhand in de buurt aan het kruipen is van Andy Fleck En dat dat verschil van 53 seconden in het algemeen klassement straks gewoon als sneeuw voor de zon gaat verdwijnen. Dat uh, zou toch wat zijn, zeg, als dat gaat gebeuren. Contador nog steeds trouwens in een prima ritme. Hij aast dus gewoon op een top drie klassering. Ik denk dat het een bijna onmogelijke opgave is voor hem. Maar hij rijdt wel heel erg hard in deze tijdrit. Nog steeds geen meldingen gekregen van de mannen daarachter. Komt daar Frank Slek inmiddels aan op weg naar die eerste meting? Die zien we dan niet, want we kijken nu naar Damiano Kunigo. Koenigo natuurlijk ook goed in het algemeen klassement. Hij staat vijfde in het klassement op 3.31 van Andy Slek. Maar hij rijdt natuurlijk alleen voor die goede klassering daar in het klassement. Hij zal toch geen enkele aspiratie hebben dat hij nog in het buurt gaat komen van de top 3 klassering. Damiano Kunigo. Ook van hem nog krijgen we geen metingen verder door. Hij reed in ieder geval op dat eerste tussenpunt. 21, 28. Dan was hij bijna een minuut langzamer. 1, 5, of 55 seconden dan Alberto. Koenigo, we weten het. goede klimmer hoor. Maar geen geweldige tijdrijder. Nee, we zijn ontzettend benieuwd naar de tijden van de beide broertjes. Lec. die moeten zo meteen nog doorkomen op die eerste 15 kilometer. Radio 1 Tour Top 100. Nummer 5. On m'a fait ni le mal, tout ça bien les non, rien de rien dans je ne regrette rien, c'est payé. Chagrins mes plaisirs, je n'ai plus besoin d'eux. Balayer les amours avec leur tremolo, balayer pour toujours, je repars à zéro. be oh. Behoeft ook nauwelijks toelichting natuurlijk, hè. Het bewogen leven van Edith Piaf, helemaal samengebald in dit prachtige nummer. Non, je ne rien. En wij willen weer weten, Gio, hoe zit het met de verschillen tussen Evans en Andy Schlek... Nou, Hij komt uh, steeds dichterbij hoor, want uh, 27 seconden is nu nog maar het uh, verschil in het uh, klassement. Het uh, komt dus dichter en dichterbij. Dichterbij bijvoorbeeld ook dan uh, toen uh, Evans uh, Contador uh, ging bedreigen in 2007. Toen was het verschil minimaal, was het maar 23 seconden. Maar nu dus al 27 seconden. En dat betekent dat hij toch steeds meer afknabbelt van die tijd. Maar uh, dan moeten we toch maar eens even zien wat er dadelijk echt op de meter gebeurt. Nu is het zelfs 23 seconden, maar ik zeg het iedere keer maar weer. Het zijn de GPS-tijden. Het zijn niet de officiële tijden. Wel de doorkomst van Frank Slek. Frank Slek die 21.07 rijdt. En daarmee 34 seconden langzamer is bijvoorbeeld dan Alberto Contador. Maar ook dan Cadel Evans. En dan kijken we even naar die verschillen. Ja, Cadel Evans had maar natuurlijk een paar seconden achterstand op Frank Slek. Vier seconden om maar precies te zijn. En we weten dat Frank Slek een betere tijdrijder is dan zijn broertje. Dan Andy Slek. Dus Cadel Evans wipt sowieso al over Frank Slek heen. Hij staat nu virtueel in ieder geval op de tweede plaats. En heel dicht bij die gele trui. Hier komt Andy Slek, Komt hij door dat eerste meetpunt heen. En nou, wat jammer dat ze ons dan geen blik gunnen op de tijd van Andy Slek. Dat uh, is toch een klein foutje in ieder geval van de regie hier op de televisie. We krijgen het niet te zien. Maar we wachten heel even op de bevestiging op de computer. 31.10 zou de tijd zijn van uh, Andy Slek. 21.10 uiteraard. Want 31.10 zou hij toch echt... Uh, dan uh, is hij 7 tiende pas in de tussenstand staat hij op 57 seconden van de snelste tussentijd van de dag, maar dan vergelijk ik hem natuurlijk met uh, Cadel Evans en dan is het verschil echt wel heel erg minimaal geworden hoor dan uh, gaan we zo meteen toch naar een uh, bloedstollende ontknoping toe van deze toeretappe 27 seconden is het nog maar uh, dat verschil tussen uh, Andy Sleck en uh, nee, ja, 27 seconden is dan het verschil tussen Andy Schleck en Cadel Evans het wordt een bloedstollende slot fase van deze etappe, van deze tijdrit in de Tour. Aard Vierhouten. We kijken. Um, het gaat hard, hè? En Evans hoort dit. En die krijgt vleugels, hè? Ja, dit is zeker weten. Dit, uh, dit doet alles goed. Vooral als je aan het inhalen moet en je bent ermee bezig en het loopt goed zoals je had gehoopt. Het ziet er ook krachtig uit, moet ik zeggen, hoor. Als ik zijn uh, benen en weer zie gaan en, en, en, en alles, hoe hij bezig is, dat, dat pad alles vanaf zo van, ik ga het hier doen. Dus want hij maakt 37 van de V57 seconden goed op het 15 kilometer punt. Um, dan is 27 kilometer nog heel lang. Hè? Heeft hij minder dan een seconde per kilometer over. En het ziet er niet goed uit hè, van Andy. Nou, hij zal toch echt uh, de tweede helft van de tijd... Het, waar het toch, de klim iets langer is nog. Daar zal hij, zal hij toch moeten gaan doen om daar iets weer terug te knabbelen. Want anders dan, uh, nou ja, dan gaat het wel heel hard op dit moment. Mentaal uh, weet je als geen ander, als je zo onderweg bent... en je hoort deze dingen, dat gaat alleen maar in je voordeel werken. Ik dat, en en in, bij de ander gaat het in, in zijn hoofd zitten. Ja, kijk, ze zijn gewend te vechten. Dat hebben ze de afgelopen dagen laten zien. Ze konden echt, echt, echt ook geen meter harder dan dat ze hebben gedaan. En dat zal vandaag weer zo zijn. Dus ook Andy zal het zeker niet, uh, hij zal het niet opgeven. Hij zal blijven gaan en de tweede helft gebruiken... Om, om, om alles eruit te persen. En we moeten zien of dat genoeg is. Wij zijn benieuwd met u.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 Till I can't Van Velsen speelde het al eens, hè, toen de Tour nog op gang moest komen. Too good to lose. En Evans en Schleck voor een van die twee geldt ook Gio. Too good to lose. Ja, too good to lose, maar Andy Slek gaat eraan hoor, want het verschil om de gele trui is nog maar 1 seconde, 2 seconden. Ja, het varieert natuurlijk af en toe wat, want nu op dit moment moet Cadel Evans op de pedalen gaan staan. Omdat hij bergop rijdt, terwijl Andy Slek op het vlakke rijdt, maar dan zakt het verschil weer na 1 seconde. Betekent gewoon dat hij 56 seconden inmiddels heeft goed gemaakt op Andy Slek. En dat hij hem bijna te pakken heeft in de strijd om de gele trui. En dan gaat de teller alleen maar in het voordeel werken van die Australië uit Catherine, die dus nog nooit. De Tour de France heeft gewonnen. Twee keer werd hij tweede. De afgelopen jaren, ja, toen viel het tegen. Vorig jaar werd hij 26 e Maar dat had alles te maken met die valpartij in het Jura, waar hij toch heel veel last van heeft gehad in het vervolg van die Tour. En als je kijkt ook naar de verschillen in de tijdritten tussen die twee, die ze tegen elkaar hebben gereden in de Tour de France, dan was het vrijwel altijd Cadel Evans die aan het korte eind trok. Alleen vorig jaar toen verloor hij uh, nog 4 minuten en 41 seconden op Andy Schlek, maar ik zeg het al, toen reed geblesseerd in het rond was hij blij dat hij Parijs haalde. Nu staan ze gelijk. Nu is het exact gelijk. Nu heeft Cadel Evans het verschil op Andy Schlek goed gemaakt. Die 57 seconden in het algemeen klassement. En dan staat Andy Schlek inmiddels alweer op één seconde achterstand. Ja, nu gaat het definitief gebeuren. Cadel Evans neemt de troon over. Eén dagje heeft Andy Schlek het geel mogen dragen in deze Tour de France. En het was dan de dag na Alpe d'Huez, maar nu dan uh, wordt ze toch afgelopen. Nu wordt hij er toch afgereden door Cadell Evans. Evans weer in zo'n moeilijk stuk. Maar ik had het al over die tijdritten. In 2008 waren er twee tijdritten. In de korte tijdrit won hij een minuut op uh, Andy Schlek. In de lange tijdrit won hij twee minuten op Andy Schlek. In 2009 was het heel simpel. Allebei de tijdritten zo'n dikke halve minuut. Sneller dan Andy Schlek. En vorig jaar dus in de proloog was hij een halve minuut sneller. Maar goed, en toen dan die tijdrit waar hij geblesseerd aan... Uh, Deelnam. Hij gaat hier gewoon toeslaan hoor. Kadel Evans. Want uh, inmiddels heeft hij toch al zes seconden te pakken op uh, Andy Slek. En dan gaat het wel heel erg hard. Andy Slek bezig aan een. Of wat zeg ik, Cadel Evans? Bezig aan een triomftocht uh, in de buurt van Grenoble. En Andy Slek, hij verdedigt zijn trui met verven. Dat wel. Hij geeft het uiterste. Maar het zal niet genoeg blijken. Uit vier Ik zei dat net wat geksgeer. Too good to lose. Um, um voor wie je ook bent, bij wijze van spreken emotioneel. We kijken wel naar twee renners die allebei, of zo, zo je dat kan zeggen in sport, wel verdienen de Tour te winnen. Want ja. Evans heeft natuurlijk ook een paar fantastische inspanningen gedaan. Hè? Ja, ja er, is geen, er is niet iemand aan te wijzen in de eerste vijf zeg maar, die daar niet thuis hoort. En die, daar, die het ook niet verdient om daar te rijden. Zeg maar. Want Evans met zijn uh, ander, hele andere koersmentaliteit dan, dan drie jaar geleden. Het, hij is ook nu ook een renner die ook gewoon prima die plek gunt, die ook waar hij voor gestreden heeft... heeft de rit gewonnen, altijd meegezeten... heeft ontzettend veel werk zelf opgeknapt om toch Andy slek in toom te houden... om het gat uh, beperkt te houden. Dus het was een man-tegen-man-gevecht, zowel uh, naar uh, de Calabier toe als gisteren weer. Dus wat dat betreft uh, strijden ze nu met z'n tweeën wederom... man tegen man op, de, op het asfalt om de overwinning... Jij zei hier een week geleden, balsporten zijn spelletjes en wielrennen is sport. Maar nou kijk ik naar iemand die het hele jaar afstemt op de Tour de France. Een budget heeft van 10, 12 miljoen euro en niet de tijdrit verkent. Mag ik dat kinder, kinder, uh, kinderlijk eenvoudige sport noemen dan? Nou, ik denk het niet. Uh, hij heeft alle andere etappes wel verkend. Ja, maar dit is, in, in de de meest, dit is op voorhand bekend dat dit de meest beslissende rit zou kunnen worden. Is het is toch eigenlijk onbegrijpelijk als buitenstaander dat iemand dan die tijdrit niet verkend heeft. Als Andy Schlek zijn hele seizoen hierop afstemt. Ja, nou, ja, daar heb je helemaal gelijk in. Ik verbaasde mij ook uh, tot achter mijn oren toen ik het vanochtend hoorde dat hij uh, nog eventjes de, de parcours ging verkennen dat dat niet in het schema was opgenomen. en Dan weet ik niet of dat officieel echt zo is. Maar als dat zo is, dan denk je wel bij jezelf van uh, oei, oei, oei, oei. En dat bedoel ik ook een klein beetje mee. Is uh, dat dat spelende, wat ze bij lekker een beetje noemen? Dat, dat nou, is ja, nonchalante? Daar had de ploegleiding natuurlijk wel, uh, wel bezig, mee bezig moeten zijn. Kijk, als je al niet de Dovinay rijdt waar die tijdrit in zit... en je weet dat een aantal concurrenten Dovinay rijdt... en die tijdrit dus al een keer gereden heeft... ja dan, dan moet je absoluut al van tevoren daar geweest zijn op je fiets... en dat parcours verkend hebben... en dat niet op deze ochtend laten aankomen. Dus de, wat dat betreft is dat ook... dat is dan ook net het Evans... Het, ja. tien jaar ouder... En, en dus ook de wil om het helemaal goed te doen... en hier uh, ja, echt niks aan het toeval overlaten. En dat, dat is dan toch met, uh, met de leeftijd van Annie... net even te makkelijk over nagedacht. Maar voor de Tour zeiden ze, we willen met ons tweeën op het podium in Parijs. Dat zit er nog wel in, hè Gio. Dat zit er zeker in, want als je kijkt naar de verschillen... Thomas Veuclair op dit moment in actie. Thomas Veuclair, de nummer 4 van deze Tour de France tot nu toe. Hij staat op 2 minuten en 10 van de gele trui. Ja, dat gaat hij ongetwijfeld niet redden. Want we zien hem hier boven komen bij het tweede meetpunt. En het tweede meetpunt ligt dan bij Saint-Martin duriage Op 27,5 kilometer. Nou, dan gaat hij al bijna... Nee, dan gaat hij zeker niet in de top 10 rijden van de mannen die er tot nu toe zijn doorgekomen. Rijn Taramee heeft ook al sneller gereden. Die was negende. Nou, heeft hij de tijd van Adrian Mallory? Nee hoor. Hij gaat zelfs daar buiten die top 10 van. De mannen die dus nog niet eens echt meedoen voor het klassement, gaat hij doorkomen. Dus gaat hij daar gewoon tijd verliezen. Uh, we kijken nog even Contador. Die kwam daar wel inmiddels door. 41-09. En dan kijk ik naar Vukler. 42-05. Dus bijna een minuut is het verschil. Bijna een minuut is het verschil met Alberto Contador. Dus gaat hij zeker niet in de buurt komen van het podium. Hij moet zelfs nog gaan oppassen, want Contador staat niet eens zo ver achter Veukler. 1 minuut en 45 seconden. En dat zou dan in het tweede gedeelte van deze tijdrit, zou Contador er inderdaad nog wel eens overheen kunnen komen. En dan gaat hij in ieder geval Veukler bedreigen. We krijgen nu de aankomst van Tom Danielson. Kijk even naar zijn eindtijd. 2 minuten en 7 seconden. Langzamer dan Tony Martin. Achtste plek voor Danielsen. En dan kijken we even naar Liebe Westra. Ja, die zakt dan weer een plaatje. Staat inmiddels als beste Nederlander in deze tijdrit op de dertiende plek. Maar het echte gevecht is natuurlijk bezig. Het echte gevecht is bezig tussen de grote klassementsmannen. Daar zien we hem weer hoor. Kadel Evans ook op dat tussenpunt af. Tony Martin had daar de snelste tijd. Tot nu toe. 40-26. Ik denk niet dat Kadel Evans daaronder gaat duiken. Dat weet ik eigenlijk wel zeker. Maar hij zal ongetwijfeld een goede tijd gaan neerzetten. Gaat hij bijvoorbeeld sneller rijden dan Alberto Contador. Die reed zojuist op het eerste meetpunt exact dezelfde tijd als Cadel Evans. Hij had hier 41-09 Alberto Contador. En ik heb toch het gevoel dat Evans daar in elk geval flink onder gaat duiken hoor. Thomas de Gent kwam hier als tweede door. 41-04. Daar is Evans. Zozo. -zo. Dan heeft hij nog eens even flink toegeslagen zeg. Hij rijdt 7 seconden langzamer slechts dan, uh, dan uh, Tony Martin. 40-34. Dat is de tijd voor Cadel Evans. Dan is hij ook ruim sneller dan Alberto Contador. En laat Cadel Evans zien wat voor geweldige tijdrijder die is. Als de kop maar goed staat. Als het lichaam maar goed is. Als hij maar niet ten onder gaat in de spanning. En hier zien we nu al het verschil. Het virtuele verschil. Cadel Evans nu al 30 seconden. 31, 32 seconden. Het gaat echt met bosjes gaat het nu. 33 seconden sneller dan Andy Schlek. En dat betekent dat hij de Tour de France gewoon gaat winnen. Als er niks geks gebeurt. Want dat verschil dat zal morgen absoluut... Niet meer worden aangevallen. Er werd nog over gespeculeerd. Stel nou eens dat het 1, 2, misschien wel 5 seconden verschil is tussen die twee mannen. Met die laatste rit te gaan, wat gebeurt er dan? Geldt dan nog steeds een niet-aanvalspact? Maar met 30 seconden ruim, dan hoef je niet meer te praten over een niet-aanvalspact. Dan gebeurt dat gewoon niet meer. Cadillac Evans op weg naar de overwinning in de Tour. Ici Radio Tour de France. The river broke, the blood wood and the desert oak, holding wrecks and boiling diesels, steaming 45 degrees. The time has come to save this fair, to pay the rent, to pay our share the time running van Midnight Oil. En die komen natuurlijk uit Australië. U snapt wel dat wij het nieuws van vijf uur bij de ontknoping van deze tour even uitstellen. Maar van spanning, hoe raar het klinkt, Gio is eigenlijk al niet meer echt sprake, Nee hoor, 38 seconden is nu het virtuele verschil in de strijd tussen Cadell Evans en Andy Schlek. Dus heeft Evans een straatlengte voorsprong en dat gaat hij alleen maar uitbreiden. 37 seconden is het nu. Natuurlijk, het varieert af en toe wel eens bij die metingen. We hebben de binnenkomst gekregen van Ivan Basso. Tegenvallend hoor. 31ste plek tot nu toe. 3,47 achter de leider tot nu toe. Tony Martin. Samuel Sanchez. Prima, prima, prima, prima tijdrit. Vijfde plek. 1,36 achter de Tony Martin. Dat doet hij toch heel erg goed. De olympisch kampioen op de weg. Die in deze Tour de France toch ook een etappe pakte. En gisteren ook dicht bij de etappe overwinning was. En ik kijk nu naar die andere Spanjaard. naar Alberto Contador. De winnaar van de afgelopen twee jaren. Inmiddels alweer in de straten van Grenoble aangekomen. En dan is het inderdaad niet echt verschrikkelijk ver meer voor Alberto Contador. En ben ik wel benieuwd naar zijn eindtijd. We kijken weer naar tussentijden. Frank Slek na 27,5 kilometer. De 18 de tussentijd. Die verliest ook gigantisch veel tijd nu op Cadel Evans. Inmiddels al 1 minuut en 43 seconden. Die moet nog oppassen dat hij die derde plek in het algemeen... ...of de tweede plek die hij had... ...dat hij die nog wel op een of andere manier in een podiumplek kan behouden. Want ik ben benieuwd wat er dadelijk overheen komt. Bijvoorbeeld Alberto Contador hier aan de finish. We kijken. Hij rijdt voorlopig nog sneller dan Thomas de Gent. Tony Martin die was inmiddels al binnen. Maar Contador gaat de tweede tijd tot nu toe vrijwel zeker verbeteren wel, hoor, want hij zit in de laatste meters. De motoren worden afgeleid. En daar komt de winnaar van de Tour de France van de afgelopen twee jaar. De winnaar ook van 2007 over de streep. Ik hoor toch nog weer links en rechts wat boegroep, Maar waarom nou toch? Die man heeft Leeuwenmoed getoond. Tweede plek voorlopig. 1 minuut en 5 seconden. Achter Tony Martin. Prima gedaan hoor. En hier de armen Andy Slek in de buurt van dat tweede meetpunt. Kijk ik naar die tijd van Evans daar. 40-34.